kletsnat aankomt zo so, mok warme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 Goedemiddag, ik ben Irene Schut. Het is de Nederlandse schaatsers niet gelukt... de finale te halen van de ploegachtervolging op de Spelen in Milaan. Stijn van der Bund, Jorre Bergsma en Chris Huizinga verloren... in de halve finale van het team van Italië. Ze gaan nu voor brons. Pieter heeft weer gesprekken met mensen uit zijn nieuwe kabinet. Onder andere met de nieuwe staatssecretaris van Defensie... en dat is Dirk Boswijk. Die zegt dat we meer militaire oefeningen op straat gaan zien... en straaljagers gaan horen. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Pieter Heerma... wil beter en meer gaan samenwerken met gemeenten, provincies en waterschappen. Bij de carnavalsoptocht in Helmond zijn twee verkeersregelaars geslagen. Eentje kreeg ook een hek tegen zijn hoofd. Dat meldt Omroep Brabant. Ze stonden als vrijwilligers bij een wegafslag afsluiting voor de carnavalsoptocht. De man die hen aanviel heeft zich later bij de politie gemeld. En Jutta Leerdam vertrekt uit het Olympisch dorp in Milaan. Ze wordt dus ook niet meer gehuldigd in het Team NL-huis... voor haar zilveren medaille op de 500 meter. Winnares Femke Kok, die werd wel direct na de race al gehuldigd. Jutta liet toen de huldiging al schieten omdat ze niet helemaal fit was. Krijg je nog het weer, af en toe een bui en een graad of zes. Vanavond en vannacht grotendeels droog. En de temperatuur zakt dan naar rond het vriespunt. En tot zover het 58nieuws. Iris, dankjewel. De drie grootste files. A1, Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. hoofdrijbaan is afgesloten. Zeven minuten doe je er langer over. A12, Arnhem naar Oberhausen tussen oud en Duitsland. Acht minuten, ook daar een afgesloten hoofdrijbaan. A20 dan, Gouda naar Hoek van Holland tussen Gouda en Moordrecht. Acht minuten. A1, Hengelo-Deventer. Bij Deventer bij 108.5, daar controle. En de laatste alweer, dankjewel voor het doorgeven. A12 bij duiven Duivenbroekoe. Richting de grens met Duitsland, 136.1.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 Kom niet alleen sparen, maar ook besparen Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, bloedzienesappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten... en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl De Jong Intra. 8, zomerweken luister en win. Jouw vakantie naar de zon, ja, en kans op reizen naar de zon, maar ook Verrell Williams, Lucas en Steve en Teddy Swims. Radio 538. a ghost, I was alone, oh, don't watchin', oh, kiss okay, oh, giving the throne, I didn't know how to believe, oh. Radio 538 Radio 538 This met de DJs En daar horen natuurlijk Lucas en Steve ook bij. Want die zitten in het weekend hier met hun eigen show bij 538. Ze vertelden mij op die borrel zoiets grappigs. Ze hebben op hun wensenlijstje staan. En wat ze dan graag in de kleedkamer willen... naast uh, een bepaald type water en uh, snoep. Dat ze een kraslot willen. En de gedachte erachter is heel geestig. Als het bedrag dat we winnen hoger is dan onze fee... dan treden we gratis op. Wat eerlijk, joh. De 538 Zomerweken. Er stond dat het hotel uitzicht op zee had... maar we moesten wel naar het balkon lopen om die zee te zien. Of ook een keer, gehoord als recensie op een vakantie... we kochten Ray-Ban zonnebrillen voor 5 euro... maar achteraf bleken ze nep te zijn. Ja, mensen kunnen heel goed klagen, vooral Nederlanders over vakanties. Maar geloof me, in het vijfdieracht uh, vakantieboek geen klacht te vinden. Alleen maar vijf sterren. Waar wil je naartoe? Zeg het maar, Bulgarije, Ibiza, Creta, Spanje? Het is deze en volgende week de vijfdierachtige zomerweken. Hoe werkt het? We, uh, Laat er regelmatig aan je horen een zomerhit waar een woord uit is weggeplonst. Denk je dan te weten van, ja, maar dat is het woord dat mist? Dan bel je naar de studio, 0909-3058. En als je dan in de uitzending komt met het juiste antwoord... mag. En het zomerrad draaien. En uh, dan het pijltje. Dat stopt op een bepaald land. Daar ga je naartoe. En als je de joker trekt. Ja, op het bord. Dan mag je zelf een vakantie kiezen. Meer info: 538.nl. En dit is for Ja, Die Adam Blevine heeft met zoveel modellen gedate dat Victoria's Secret hem jaarlijks een kerstkaart stuurt. Je hoort ze nu op Radio 538. Dit is Memories. of everything we've been through. Tossed to the ones that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 The drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories bring back your mm -hmm. Memories bring back memories, bring back do <laughs> There's a time that I remember when I never do so lost, and I felt do do the do do do do do I'm to create these dodges for ya. And you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gon' raise a glass and say, hey, Here's to the ones that we got oh, cheers to the wish you we're here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.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 Zometeen een uh, lekker vleugje 538 Dance Department. Gewoon op dinsdagmiddag. Je hoort namelijk de nieuwe dance Loco Loco Gordo. En Reinier Zonneveld zo direct. En eerst de 538 beroepenjacht. Ja, kom maar aan hoor. 100 euro ligt hier voor je klaar in de jackpot. Een nieuwe ronde van de vijfde jacht beroepenjacht. net bij Lindo is die gewoon geraden. Dus we gaan een nieuw spel starten met een nieuw beroep. Oké, okay, hoe werkt het? Hoe kun je die 100 euro binnen een paar minuten winnen? Schuift zometeen hier in de vijfde studio aan een mysterie medewerker. En die heeft een bepaald beroep. Als je in de uitzending komt, kun je de mystery-medewerker drie vragen stellen... en daarmee een poging doen om zijn of haar beroep te raden. Raad je het, dan win je dus die 100 euro. Raad je het niet, komt er telkens 50 euro bij in de jackpot. En zo aan het begin, want ja, dan zijn natuurlijk duizend en één beroepen... willen we je heel graag een beetje op weg helpen. Dus we hebben een kritische omschrijving van het beroep dat we nu zoeken. Ben je er klaar voor? Oké, okay, komt-ie. Ik begin bij luisteren. Ik begin bij luisteren. Nou, kom maar op. Denk je te weten? App richting de studio. Het woord beroepenjacht plus je eigen naam. Dus beroepenjacht en dan jouw naam richting de vijfde Studio. En wie weet, ben je zo meteen op de radio. En verder Jennifer Page en Marshmallow. Van de spannendste Champions League avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 Ook lekker voordelig. 1 Ster Beter Leven Giros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten, vitamines. Groene kiwis per kilo let's 1,99. En van voeding! Aldi! Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen!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 Naar de McCrispy Bacon and Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Hola! 538 Maak La Brand. Het zal meteen de dance match van Reinier Zonneveld en Jord Crush van Jennifer Page. Radio five, three, bandy, won't you take me home everything is broken here but with you i am home everything you touch turns in the gold so put your hand in mine and watch me shine shine shine cause the thing i love no of cobblestone. Neath the halo of the a street lamp. I turn my color to the cold and damp. When my eyes were stained by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in Rebecca, leuk dat je meespeelt met de beroepenjacht. Ja. Ja, ja, Hi, ja sorry, er komt... Ja, lekker. Sorry, ja, kom er kwam iets tussendoor. We wachten wel even, hoor. Ja, en nee, ik werk in een winkel en er komt net iemand binnen. Dat zal je net zien. Ja, ja. maar ze vinden het niet erg. In wat voor winkel werk je? Ik heb een eigen kledingwinkel. Just Air Fashion. Hop, zal even eten leren, meid. Ja. Ja, niks mis mee. Hé, hey, ben jij klaar voor de beroepenjacht? Ja, ik ga mijn best doen. Ja, zojuist bij Lindo de notaris geraden. Dus we zijn begonnen met een nieuwe ronde. Een nieuwe mystery medewerker hier aangeschoven in de studio. En Rebecca, 100 euro wacht op jou. Ja. Yeah. De eerste vraag. Kom maar op. Oh, de eerste vraag, hè? Ja, zou ik wel doen. Oh, ja, ja, oké. Okay. Ja. Help je mensen met psychische klachten? Help je mensen met psychische klachten, mystery medewerker Zeker weten. De tweede vraag. Oké, okay, mag je medicijnen voorschrijven? Uhm, ja. Vraag twee. Werk je met sessies? Wacht even, Rebecca. Ga je het nou gewoon raden? Ik Doe, weet het. Denk het, ik misschien het niet over. Uh, ja, werk, werk je met sessies? Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Sessies Zeg maar een uur, van een uur of anderhalf uur mm -hmm. of zo, zeg maar. Ja. Mag ik het zeggen dat ik denk dat ik denk, uh, dat Schat, ik, denk. Ik, ik heb de pinpas al in de hand. Nou, mooi. Ik schrijf hem er doorheen dan. Ben je psychiater? Nee. Nee. Hé, oh. verdikken we. Nou. Oké, okay, ja, ik dacht dus serieus dat je het ook geraden zou hebben. Ik dacht het ook. Ja, dat is hey, heel maar, jammer. de duidelijkheid, een psycholoog mag geen uh, medicijnen pas <laughs> Plus, Dus, ga ik op zeggen. Nou, dank voor je hulp voor de volgende kandidaat. Ja. Morgenochtend bij Ruijer gaan we verder spelen. Oké. Okay. En, en uh, 150 euro nu in de jackpot. Nou, fijn voor degene die wint. vindt. Hé, hey, niet zo zuur jij. Nee. <laughs> ja, het is even goed met je. Als het zo moet, koop ik nooit meer een jurkje bij je. Dit is Rijbier Zonneveld. Ja. Tú me tienes loco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 Zo, lekker fikken boven dat kampvuur. Marshmallow en Jelly Roll. En Holy Water. Afrojack en Iray Black hoor je zo meteen. Nu de band. Die uh, vrijdagochtend uit op. Nee, je hoeft niet meteen te gaan zijn thuis. Ze zijn op de radio bij de 5.8-ochtendshow. Direct. En vrijdag trouwens bij Eversel, Dan weet je niet om wie je moet gaan lachen. Ruben van der Meer te gast. Dit is 5.8. Oh my god, it's happening. Close your eyes and feel again. Like Can choose to let it go Embrace the inescapable Vliegtuig in gesoden Mieter worden. Het zijn de 50 zomerweken met kans op reizen richting De Shon. Zometeen in de 50 middagshow bij Bas en Iden daar kans op. En het nieuws komt eraan: Iris, wat heb je zometeen? De Nederlandse schaatsers gaan voor goud. Veel plezier met de middagshow. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Goedemiddag, ik ben Irene Schut. De Nederlandse schaatsers gaan voor goud of zilver bij de ploegenachtervolging om te spelen in Milaan. De dames wonnen in de halve finale net van Japan. Nou, Nederland. Ach, 1200. de 1200en. laatste meters is het beslist. Dus Nederland verzekerd van zilver. Ja, en dan is er ook een grote kans op goud. De mannen haalden het niet en rijden straks voor brons. Net als in de halve finale schaats Jorrit Bergsma weer in de plaats van Marcel Bosker, die wel de kwartfinale mocht rijden. Nathalie van Berkel stopt ook als Tweede Kamerlid van D66, schrijft ze op X. Ze heeft haar ontslag ingediend bij de Kamervoorzitter. Gisteren trok ze zich terug als nieuwe staatssecretaris... omdat de Volkskrant had ontdekt dat ze had gelogen over haar cv. Rob Jetten is intussen op zoek naar een vervanger. Ook